uur. Het NOS Journaal. Gert de Kluk. De Servische Kroaat Goran Hacic is aangekomen in Rotterdam. Hij landde zojuist op Rotterdam Airport met een vliegtuig vanuit Belgrado. Hacic wordt overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij is de laatste verdachte die werd gezocht door het Joegoslavië-Tribunaal. De voormalige leider van de Kroatische Serviërs wordt aangeklaagd wegens misdaad in de Balkanoorlog in de jaren 90. Hij werd eerder deze week in Noord-Servië gearresteerd. Nadat hij jarenlang op de vlucht was geweest. Rond deze tijd begint in het De La Mar Theater in Amsterdam de herdenking van Johnny Krijkamp. De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS. De acteur overleed zondag op 86-jarige leeftijd. Hij speelde tijdens zijn carrière vaak in het voormalige Nieuwe De La Mar Theater. Verslaggever Edwin van den Berg. Nadat vanochtend het publiek afscheid kon nemen van John Krijkamp in het De La Mar Theater, begint daar rond deze tijd een bijeenkomst voor genodigden waar onder meer zijn zoon zal spreken, maar ook Heijen van der Heijden... televisiemaker Yvonneeën en Joop van den Ende zal de bijeenkomst vanmiddag besluiten. John Krijkamp wordt morgen in besloten kring gecremeerd. Een Britse Labour-parlementariër wil dat de politie uitzoekt... of James Murdoch heeft gelogen voor de parlementaire onderzoekscommissie. Die vroeg deze week aan de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch... of hij wist van een e-mail uit 2008... Daarin stond dat het afluisteren van telefoons vaker gebeurde bij News of the World. James Murdoch zei dat hij niet van de e-mail wist. Maar twee medewerkers van de krant zeggen dat ze hem erover hebben verteld. Als dat klopt bewijst het dat het management van News of the World... te weinig heeft gedaan aan het hekken van telefoons, zegt de Britse parlementariër. Ook premier Cameron zet vraagtekens bij de bewering van James Murdoch... over de e-mail. Correspondent Arjen van der Horst. Als Murdoch inderdaad gelogen heeft, ja, dan was hij dus al jaren op de hoogte van die illegale praktijken binnen zijn bedrijf, zonder er iets tegen te doen. Dan zou hij dus vervolgd kunnen worden voor het belemmeren van de rechtsgang. Ja, een misdrijf waarin dit land in principe een levenslange gevangenisstraf uh, uh, uh, opstaat. Ja, en al zijn die straffen in de praktijk uh, niet langer dan tien jaar, het wordt hier toch wel gerekend als een zeer zwaar misdrijf. Ook Vodafone gaat klanten meer in rekening brengen voor mobiel internet. Hoe meer data je verbruikt, hoe duurder je uit bent... en ook voor een snellere internetverbinding moet meer worden betaald. Volgens Vodafone is dat een gevolg van de populariteit van mobiel internet. De klant hoeft niet per se duurder uit te zijn. Dat ligt heel erg aan je individuele gebruik. Maar uh, wat wel wel is, ja, de, de consument gaat betalen naar gebruik. En dat was tot nu toe nog niet uh, gemeengoed. Uh, dus als je meer gebruikt, betaal je inderdaad ook meer. Met de maatregel volgt Vodafone KPN, dat eerder deze week prijsstijgingen bekendmaakte. Smartphones worden voorlopig niet duurder bij Vodafone. Het bedrijf blijft bepaalde beldiensten via internet, zoals Skype, blokkeren voor mensen die dat niet in een bundel hebben. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waarin dat wordt verboden. Maar Vodafone wacht af of de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen. Het weer, wolkenvelden, enkele buien en soms wat zon. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in het zuiden van het land. In de rest uh, valt het wel mee. Opvallende files zijn op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht Airport en Maastricht een file van 8 kilometer. Ook druk op de A16 Antwerpen richting Breda tussen Meer en Knopend Galder 5 kilometer. Andere kant op tussen Knopend Galder en Ulverhout ook 5 kilometer. A58 Tilburg richting Breda tussen Geelze en Ulverhout 7 kilometer. En vanwege een langere wachttijd voor de boot naar het eiland Tessel. Op de N250 de kooi richting Den Helder. Uh, staat een file voor de weerterminal ve in Den Helder van 3 kilometer.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 Kijk snel op remeha.nl slash zomeractie. In de hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood. Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water. De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Met Jode de Graaf. We gaan heel snel naar de koers. Naar Gio Lippens. En Sebastian Timmerman, wat gebeurt er allemaal? Jongen, jongen, jongen, wat kan het nieuws en alle boodschappen dan verschrikkelijk lang duren. Want de Tour ontploft meteen al in de eerste meters van de beklimming van de Telegraaf. Precies zoals we het voorspeld hebben. De aanval van Alberto Contador. Hij sprong weg meteen in de eerste kilometer van die klim van de Col de la Telegraaf. Maar hij kreeg meteen ook Andy Schleck met zich mee. Later sprong Cadel Evans er naartoe Frank Schleck sprong er naartoe De gele truidrager Thomas Veclaire sprong erheen. Carlos Barredo ging mee. Maar de oudste Schlek en Barredo hebben inmiddels moeten afhaken, zodat we nog vier man hebben. Vier klassementsrenners die in achtervolging zijn. Op de oorspronkelijke kopgroep. die we meteen vanaf de start hadden. Contador daar met in het wiel van hem. Andy Schlek. Dan is het Cadel Evans. en jawel. de gele truidrager. Hij blijft er voorlopig nog gewoon bij. Maar dit kan toch gewoon niet? Thomas Leclerc zal toch een keer moeten breken vandaag. Ik denk dat dat ook de opzet is van Contador. Hij gaat ze slopen. met zijn beide handen. met zijn beide benen. Hij wil de concurrentie. Hij wil hij vermoorden. Zo zit hij op de fiets. Prachtig om te zien allemaal. Hij had een paar ploeggenoten bij zich. Om... Even een brug over te vormen, maar lang duurde dat allemaal niet. Toen was hij die, die mannen ook alweer kwijt. Maar we hadden natuurlijk ook een kopgroep van 14 man. Wat is daar nog van over? Daar zijn er nog elf van over vooraan, want we waren nog niet begonnen met klimmen. Of toen moest André Grijpel eraf, daarna ook Boerengard, de knecht van Cadel Evans eraf. En Bufas moest er ook af, maar die staat op het punt om weer terug te keren. Pino voert het tempo aan in die kopgroep. Johnny Hoogland zit een beetje in het midden van die groep van elf. Maar er wordt vooral gekeken. Iedere keer als we een haarspeldbocht doorgaan, dan kijkt men naar beneden. Want via de communicatiemiddelen hebben deze renners natuurlijk ook allemaal wel in de, in de gaten en gehoord wat hier achter komt. Dat komt daardoor in de afval is gegaan en dat hij aankomt met Andy Slek, met Evans en met Thomas Vuklair. Nu al de complimenten voor degene die deze etappe heeft bedacht. Want tot nu toe is het echt een prachtige rit en dat na pas 19 kilometer. Ici Radio Tour de France. Penso que un sueño para sido no en hij pintaba las manos y la cara de azul, y de provisa el viento rapida me llevó y me hizo he volar a el cielo infinito. En más. Y me pintaba la mano en la cara su Gypsy Kings met Volare. Ja, nog ongeveer zes kilometer klimmen naar de top van de Telegraaf. Contador op weg naar de koplopers. Zijn ze nog met z'n vieren? Uh, ze zijn met z'n vieren, maar ze pikken wel mensen op uit die oorspronkelijke kopgroep. André Grijpel bijvoorbeeld, die even opzij keken bij zichzelf dacht, wat komt daar nou aan? Is dit inderdaad de top van het klassement die hier al uh, voorbij komt, Dender? En dat klopt inderdaad. Marcus Burkhardt, die inmiddels ook wordt uh, ingelopen, die zou nog even wat werk kunnen doen eventueel voor Cadell Evans. Maar ja, als je uit de kopgroep al gelost wordt, dan is het maar de vraag wat je allemaal kan doen. En dit is echt zelden vertoond in de Tour de France, de klassementsmannen die al meteen vanaf de start van de etappe aanvallen. En die al meteen vanaf de start uh, verschillen gaan maken. En dit gaat nog problemen opleveren. Zeker aan de achterkant van het peloton. Want daar zie je ze er één voor één afwaaien. Want ook het peloton houdt natuurlijk een gran, uh, strak tempo aan. Want daar zitten de geklopten. Daar zit Frank Slik. Daar zit Ivan Basso. Daar zit Damiano Kunigo. Uh, Samuel Sanchez. Noem ze allemaal maar op. Ze zitten er allemaal bij. En ze willen allemaal natuurlijk zorgen dat ze die voorsprong niet al te groot laten worden met uh, Contador, Schlek, Evans en maar het betekent wel dus dat er allemaal mannen van achteraf gaan. Onder andere de groene truidrager. maar Kevin is gisteren eigenlijk al buitentijds binnen. Maar uh, ja, gisteren werd dat hele groepje van 88 man gepardonneerd door de Tour En ik ben benieuwd of dat vandaag weer gaat gebeuren. Want met zo'n korte etappe, met zo'n enorm hoog verschroeiend tempo... ...dat Alberto Contador op dit moment ontwikkelt... ...zou de tijdslimiet wel eens heel krap kunnen worden. En dan wil ik het nog wel eens zien. Boekhaart haakt aan bij Thomas Verkler. Verkler weer in het wiel van... Van Evans. Evans in het wiel van, uh, van uh, Schlek, Andy Slek, en die zit dan weer in het wiel van Alberto Contador en dan kijk ik naar het peloton en zie daar dan de witte trui van Rijn Tarra mee zitten die hem gisteren weer heeft overgenomen, ik zie daar uh, ook uh, even kijken, Frank Schlek die zit daar gewoon nog uh, bij, maar dat zijn de mannen die gewoon hard moeten werken om de voorsprong niet te groot te laten worden, we kijken naar de verschillen, Contador in de zijne rijden op 37 seconden, nu 34 seconden van de de oorspronkelijke kopgroep. De elf man die daar nog over zijn. En het peloton rijdt inmiddels op 1,28. Bijna een minuut achterstand. Nu al voor al die anderen in het peloton. Daar vooraan nog steeds die elf man. Die elf man rijden daar inderdaad uh, nog steeds te samen. We zagen net uh, Juan Antonio Fletcher het uh, tempo uh, voeren. Een meter of 5,5 nog te klimmen. Tot aan de top van de Telegraaf. Dan komt dus die korte afdaling. En dan gaan we gelijk verder met de beklimming van de Galibier. Vanaf de andere kant, dus dan gisteren. Maar in die kopgroep, daar weten ze dat ze gaan komen. Dit groepje met Alberto Contador. We in die kopgroep natuurlijk ook nog altijd. Johnny Hogeland probeert een beetje naar voren te schuiven. Terwijl Juan Antonio Fletcher daar nog steeds het tempo aanvoert. Vijf kilometer nu nog te klimmen voor deze kopgroep. En ik keek er net wat verder naar achteren, ik kon wat verder naar achteren kijken. En dan zagen we daar echt op uh, korte afstand al de eerste motoren komen die dat groepje Contador begeleiden. Dus het gaat niet lang meer duren voordat Contador, Andy Slek, Evans en Thomas Leclerc aansluiting gaan vinden bij de groep van Juan Antonio Fletcher en Johnny Hogeland. En dan zullen ze er rap overheen gaan. Heel veel renners aan de stag, nog meer kenners langs de kaart. En ineens raak hier in het haag, reik de circus door het laag. De lonen vol met frisse lucht, en de oer gezien vol vuur. Bestieren. De vleet vaast op het bedouw en de spieren die stonden strak. Elke berg heeft zijn verhaal, kennen we. Dat was uh, Rowan Hezen, maar nu is het tijd om weer naar de koers te gaan. Naar Kio en Sebas. Ja, en een beetje snel graag ook, want Cadell uh, Evans heeft materiaalproblemen. Je zag hem langzamerhand loslaten uit dat groepje met uh, Contador en Andy Slek. En nu staat hij, zo wat geparkeerd wordt, weer op gang geholpen. Maar het leek net alsof zijn wiel aanliep. Alsof hij niet meer vooruit kan. Ook Thomas Vuckler, De gele trui, gelost uit die groep. En dat betekent dat hij nu waarschijnlijk zo'n beetje zijn gele trui kwijt is hoor. Want de Contador en uh, de Andy Slek zijn weg. En dat betekent dat Andy Slek die gele trui nu al virtueel op zijn schouders heeft. Daar gaan ze weer hoor. Ze rijden nu weer een deel van de kopgroep voorbij. En uh, Evans staat aan de kant hoor. Evans staat aan de kant. Is zelf aan het prutsen aan zijn versnellingsapparaat. En wordt dan weer een beetje op gang geholpen. En gaat dan weer op de pedalen staan om in elk geval weg te komen. Maar wat een gedoe daar op die berg, op die telegraaf. Met Contador in de aanval. Eén grote hectiek. Heerlijk, heerlijk. Ze nu en dan worden we bestookt door uh, tuterende auto's en motoren... als er weer vaart gemaakt moet worden voor die kopgroep. Het is de hectiek die hoort bij een koninginnenrit als deze... zo vlak voor het einde van de Tour de France. Terwijl ik nu hoor dat Thomas Leclerc al op uh, 15 seconden rijdt... van Alberto Contador en Andy Slek. Dus dat verschil is inderdaad gemaakt. Kijk ik achterom, zie ik daar het groepje aankomen met Costa. Met uh, Fletcher daar achter. Johnny Hoogeland zit daarbij. En daar heel kort achter. Dan daar komt uh, Alberto Contador met uh, Andy Slek. Die zo'n beetje aanhaken bij die kopgroep. Op de flanken van de Telegraaf. De teller van de motor staat op 22 kilometer. Dus is het nog uh, zo'n 4 kilometer Gio te klimmen tot de top van de Telegraaf. Nieuwe fiets voor Cadell Evans. Dit gaat een heel duur grapje worden hoor, voor de kopman van BMC. De man die in principe de beste tijdrit heeft van al die klasse mensmannen hier in de Tour, maar die waarschijnlijk met een straatlengte achterstand aan die tijdrit kan gaan beginnen. Natuurlijk, het is nog ver. Hoewel, ver in deze korte etappe is helemaal niks ver. 86,2 kilometer nog te fietsen. Maar Cadel Evans heeft nu al een flinke, flinke achterstand. Hoor. Ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. En ook Thomas Verkler moet het al helemaal in zijn eentje doen. En dan ben ik benieuwd naar Contador en Schlek. Contador wil ze slopen. Ik zei het net. Hij is van plan om ze te vermoorden. De pianosnaar heeft hij al in de Handen, hoor. Hij wil ze burgen. Alle concurrenten. komt Contador, dus in de tegenaanval. Wel dapper van hem hoor. Van die Spanjaard. Die gisteren zo'n gevoelige tik kreeg. En nu gewoon vol in de aanval is. Vol in de aanval. Hier zie ik hem rijden. Met dan die slek in het wiel. Daar zien we ook nog Maxim Iglinski bij zitten. En daar zien we daarvoor zien we nog wat mannen rijden. Onder andere Johnny Hogeland. Die gaan ze nu oprapen. Ja, Johnny zal ook wel denken, amai amai, wat gebeurt er nu? Tenminste, amai is Belgisch en Johnny is gewoon een Zeeuw. Maar hij zal wel denken van, ja, dit was niet helemaal wat ik had verwacht toen ik vroeg in de aanval ging. Maar Contador is dus ontketend. En dan moet ik toch terugdenken aan de manier waarop hij gisteren die laatste kilometers reed op de Galibier met dat hoofd gebogen. Hij had moeite om het wiel te houden van mensen als Tarra mee. En uh, uh, van mensen waar je het helemaal niet van verwacht. Contador kon daar niet mee mee. En nu is hij ontketend op de Telegraaf. Samen met Andy Slek dus. En nu zitten ze bij de kopgroep. Nu sluiten ze daaraan. En nu maken zij dus ook echt deel uit van de spitsgio van deze koers. Het is jammer. We krijgen geen tijdverschillen vanuit de organisatie. Ja, nu krijgen we hem in één keer 27 seconden voor Thomas Verclaire. Rijdt hij dus achter Contador en de restanten van de kopgroep. En Cadel Evans rijdt op 53 seconden op dit moment. Dat is een gat. Dat rijden niet zomaar dicht. ...in zo'n klim. En je kijkt ook als je dan Contador of uh, Verclair ziet... ...dan zie je ook hoe moeilijk het is. Hij rijdt eigenlijk veel te zwaar daar omhoog. Moet af en toe gaan staan op die pedalen... en ...dan slingert hij echt letterlijk van links naar rechts. Terwijl Contador, die zie je op dit moment dansend op de pedalen... ...in het wiel van Iglinski. Dat is een mooie, hoor. Dat is een mooie partner zometeen om uh, naar boven te rijden. Iglinski, daar kan die goed bij zich hebben. En natuurlijk heeft hij Andy Slek in het wiel. En Slek weet één ding. Hij hoeft geen meter kopwerk te doen vandaag. Sony zit er nog altijd bij, als ik het uh, goed kan zien. Sony uh, Hogeland nog altijd aan mee in dat wiel van uh, de grote meneren. Van Alberto Contador en van Andy Slek. In een die zit er in ieder geval nog bij. In Linsky heb ik uh, kunnen ontwaren. Corren zit er nog bij. Costa en Riblon. Dat is dan zo'n beetje de samenstelling van die groep die daar vlak achter ons rijdt. Waar uh, nu uh, Contador aan de leiding rijdt. En 22 seconden hierachter rijdt de gele trui komt erdoor dus aan de leiding. Dan Andy Slek en Sonny Hogeland. Gewoon netjes Gio voor in dat groepje. Nou, dat zou mooi zijn als hij bij dat groepje kan blijven daar. We zien Cadel Evans nu in zijn eentje. Marcus Burkard bleef lang bij hem. En ze werden bijna opgeslokt door het peloton. Ja, Evans die gaat zo meteen ook gewoon gepakt worden door het peloton. Aangevoerd door de mannen van Liquigas. De ploeggenoten van Ivan Basso. Toch ook een van de verliezers. Ik zeg het nog maar eens hoor. Frank Slek zit erbij. Ivan Basso, Damiano Cunego, Samuel Sanchez. Dan hebben we Tom. Danielsen de nummer 9 van het klassement. Perrault de nummer 10. Al die klassementsmannen, ze rijden op achterstand. Behalve de twee die nu een bloedstollend gevecht gaan uitvechten hier. Op de flanken van de Telegraaf en straks op de Galibier. Alberto Contador en Andy Slek. Hoeveel man zijn daar nog over, Sebas? Het zijn er een stuk of acht, negen, als ik het zo kan zien. Slingerend langs die muren die gebouwd zijn op de flanken van de Kolde Telegraaf. Links en rechts die dennenbossen. De weg is mooi, breed genoeg, gelukkig maar. Het is geen smal pad wat daar naar boven leidt. Komt daardoor aan de leiding, slek daarachter. We zagen net de ploegleiderswagen van Saxobank staan... waar ik volgens mij ook Bjarne Ries in zag zitten... of één van de wagens, in ieder geval van die ploeg... die wellicht voor de koers uit is gegaan... En zich dan hier langs de kant heeft gezet. Dat zou een meesterzet zijn geweest. Want dan hoef je in ieder geval niet dat peloton voorbij naar voren. Dan kun je gewoon hierin pikken. Achter die groep met Contador. Daar komt hij weer aan. Hij aan de leiding. Andy Slek in tweede positie. En als ik het goed kon zien. zit Johnny Hogeland er nog bij. Iglinski die heeft daar in ieder geval uh, moeten lossen. En het is inderdaad de ploegleiderswagen van Saxo. die er nu achter zit. Dat vind ik een meesterzet. Dat is tactisch goed over nagedacht door Bjarne Ries. Wat hij zit nu als enige ploegleider achter de groep Contador, Gio. Ja, lekker dichtbij. En uh, zijn uh, vomf, uh, rivalen van uh, Team Leopard, de Luxemburgse ploeg van Schlek... ja, die zijn nergens te bekennen nog. Uh, Andy Schlek wel gemakkelijk in het wiel trouwens van Contador... maar wat een verschil die Contador zegt ten opzichte van gisteren. Je zei het net al, Sebastian. hij hapte toen naar adem. En nu zie je hem dansen op de pedalen. Natuurlijk zie je hem uh, vertrekken met dat uh, gezicht. Met Andy Schlek in het wiel, dan zien we daar nog uh, Doek... Uh, die daar uh, ook in het wiel zit... En nu kijk ik dan naar de gele truidrager die in het gezelschap van Jérôme Pinot en van Maxime Iglinski... ...maar die is toch nu afgezakt uit die kopgroep. Die rijdt op dit moment op 30 seconden. We krijgen geen tijdverschil op dit moment met het grote peloton. Het peloton waar de restanten nog in zitten van de top van het klassement. De mannen die allemaal geklopt zijn waar Kadel Evans op dit moment ook in zit. Thomas Leclerc met een moeilijk gevecht bezig. En hier kijken we naar Sylvester Schmid, de ploeggenoot van Ivan Basso. Die daar op kop kijkt. Ja en Basso die blaast eens even. En wat is dit hier? Robert Geesink, waar zit die? Robert Geesink aan de achterkant van het peloton. Zal die er dan nu al af moeten bij de mannen die toch al geklopt zijn? Nee wat dat betreft Johnny Hogeland. dat is wel mooi om te zien. Die volgt lekker in het groepje met Contador en Schlek. Hij zit op dit moment zoals in het zesde wiel. Prachtig hoor, van Hoogeland. Ik hoop dat hij het volhoudt. In ieder geval tot over de top van de Telegraaf. Want we zijn bijna op de top van de Telegraaf. De kopgroep is begonnen aan de laatste kilometer van deze opwarmer van de Galibier. 1 minuut en volgens mij hoorde ik die suite. Dat zou dan 18 seconden zijn. 1 minuut, 18 seconden. Het verschil van deze kopgroep. De groep komt daardoor aan die slek naar de peloton principaal, zoals ze het noemen. Dus de groep met Ivan Basso daarbij en met Kedel. Evans daarbij. 1 minuut 18 zou dat verschil zijn op iets meer dan een kilometer van de top. De kopgroep dus met Contador aan de leiding. Slek daarachter op 1 18. En nu horen we het verschil met, met Verclair. Dat is nog steeds 30 seconden op 1 kilometer van de top van de Telegraaf. Rio. Ja, Verclair toont in ieder geval uh, nou ik zal het woord niet gebruiken maar laten we zeggen netjes. Hij toont in ieder geval moed. Thomas Verclair dat hij uh, in zijn eentje nog uh, vol doorgaat en dat hij die achterstand het loopt wel heel langzaam op, hoor. 31 seconden, 32 seconden, 83,5 kilometer nog te rijden. En als je dan komt ziet dansen, ja, dan zie je toch wel weer echt de klimmer. De klimmer zoals je hem zo graag ziet. Ja, Veuclair kan ze zien hoor. Hij ziet ze in het wiel van Jérôme Pinot, ziet hij ze voor zich rijden. Je ziet hem nu ook staan op de pedalen, dan even naar voren kijken. Maar het gaat allemaal wel moeizaam hoor. Het is echt met de moed en wanhoop wat Thomas Veuclair op dit moment aan het uithalen is. Het de ton wordt gemeld. Jij zei 1.18. Ik krijg hier op de computer 1.10. Maar het zal ongetwijfeld zo'n beetje tussen die twee verschillen schommelen. Maar dat betekent dus dat Cadel Evans daar kostbare tijd gaat uh, verliezen. En Evans, ja, die moet dan toch wel weer oppassen. Want uh, natuurlijk verliest hij dan de strijd van Andy Schlek. Dan wordt Andy Schlek door Contador min of meer in een zetel naar de overwinning in de Tour geholpen. Want het verschil tussen Schlek en Contador, ja, dat is best groot, hoor. Dat is meer dan 3,5 minuten. Dus dat... Uh, is niet goed te rijden, dat gaat Contador. En de tijdrit zeker niet goed rijden op uh, Andy Schlek. Nee, dan zal hij hem los moeten rijden. Maar de etappe is niet lang meer. Maar wel twee onvoorstelbaar zware calls: zometeen de Galibier en natuurlijk op het einde Alpen-Dues. De kopgroep is bijna bovenop de du Telegraaf. We zijn met de motor ietsje vooruit gereden. Vanwege de veiligheid natuurlijk al over de top heen. En dan zag je al die fotografen links klaarstaan om het plaatje dadelijk te maken. Het plaatje van de dag van vandaag. Tot zover, want de dag is nog maar net begonnen. De rit is nog maar net bezig, beter gezegd. Komt daardoor aan de leiding van die groep. En Andy Slek is in die tweede positie. En nu zijn ze boven. Boven op de du Telegraaf. Waar Slek in ieder geval... Als een van de eerste boven komt. Zij gaan nu een stukje dalen, Gio, Tot aan de voet van de Galibier. Ja, we krijgen de doorkomst op die uh, telegraaf. Gire is de eerste daarboven op die call van de eerste categorie. Dan tweede, Andy Schlek. Derde, Alberto Contador. Vierde, Leonardo Doeke. Dat zijn ook de punten die ze, ze. Die krijgen de punten voor de Bergtrui. Dan krijgen we op 35 seconden. Krijgen we Pino en Veuclear. Daarachter nog wat uh, eenlingen. En uh, ja, mooi hoor. Mooi gebaar van Thomas Claire. Hij legt even een handje op de schouw op de rug van uh, Jérôme Pinault, zijn landgenoot van Joch. Bedankt dat je hem in elk geval hebt geholpen in die klim uh, van uh, deze telegraaf, deze moeilijke klim. Terwijl ik ook nog zie dat Johnny Hogeland vijfde is geworden. Die pakt ook weer twee puntjes voor de bolletjes -trui. En Riblon is daar zesde. Maar mooi om te zien hoe die twee Fransen in elk geval samenwerken. Om de schade voor de gele trui te beperken. Maar hij weet het hoor. Verclair die weet het gewoon. Hij gaat die tijd hier verliezen. Hij gaat die gele trui vandaag verliezen. En dat was wel een mooi gezicht. Doeken die even een duwtje uitdeelt aan Alberto Contador. Van joh ga even aan de kant want ik ga even op kop rijden. Ik ga het tempo maken. Nee al die mannen op dit moment in de kop. Die willen de tempo maken. En hier komt het peloton op 1.36 van Alberto Contador en Andy Slek over de streep van de Telegraaf. Dat is de achterstand van de klasse mensmannen. van onder andere Evans en Frank Slek. We houden dit in de gaten, maar we gaan even naar het nieuws van bijna half vier. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Gert Kluk. Nederland en de Europese Commissie spreken elkaar tegen... over de totale omvang van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Volgens het ministerie van Financiën bedraagt de totale steun 109 miljard euro... waarvan bijna de helft, 50 miljard euro, afkomstig is van de private sector. Maar volgens een woordvoerder van de Europese Commissie... komt de 50 miljard van de private sector bovenop de 109 miljard euro... van de Europese landen en het IMF. Ook Duitsland legt het akkoord zo uit. De Servische Kroaat Goran Hartsic is aangekomen in Nederland. Hij zal worden berecht door het Tribunaal en wordt vastgezet in de gevangenis in Scheveningen. Hartsic wordt verdacht van misdaden tijdens de Balkanoorlog in de jaren 90. Hij werd eerder deze week in het noorden van Servië gearresteerd. In het De La theater in Amsterdam... is een herdenkingsbijeenkomst aan de gang voor John Krijkamp die zondag op 86-jarige leeftijd overleed. Er zijn zo'n 600 genodigden en er zijn optredens en toespraken. Als eerste sprak zijn zoon John Krijkamp junior... die vertelde dat hij een persoonlijke condolence van de koningin had gekregen. John Krijkamp wordt morgen in familiekring gecremeerd. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie: de meeste files staan in het zuiden. In de rest van het land valt het mee. Opvallende files zijn op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maastricht Airport en Maastricht 8 kilometer lang. A16 Antwerpen richting Breda tussen Meer en Knopend Galder 5 kilometer. De A27 gooit hem richting Breda. Tussen Oosterhout Zuid en knoopend Sint-Annabos. 8 kilometer lang, dat komt door een incident op de A58 Tilburg richting Breda. Zijn namelijk fietsen op de weg gevallen. Tussen Geelse en Ulvhout 10 kilometer file als gevolg en de linkerrijst ook dicht. Andere kant op op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knoopend Galder en Ulvhout een file van 5 kilometer. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Er is uh, één cool geweest, de Col du Telegraaf. Er komen er nog twee van de buitencategorie. En Geolippus het geel kraakt, maar geeft nog niet op. Nee, hij geeft niet op. Maar ja, dat is een woord dat Thomas Verkler volgens mij ook niet kent hoor. Dat zit niet in zijn vocabulair. Ook een mooi Frans woord trouwens. Met Pinot samen is hij bezig aan de afdaling van de Col du Telegraph. Rijden ze naar de voet van de Galibier. Ach, en als ze eenmaal in die klim zitten van de Galibier, dan gaat hij echt kraken hoor. Dan gaat hij breken, Thomas Verkler. Dat gaat hij natuurlijk never, nooit meer houden. Want daar vooraan wordt ook hard doorgereden. Want het is echt niet alleen Alberto Contador die het tempo maakt, ze Nee, hij krijgt hulp. Ik dacht zelfs net toen we ons heel eventjes lieten afzakken in die afdaling. Dat... Ogenland ook even op kopreed. maar het is een snelle afdaling. Mooie, brede weg. Het asfalt ligt er allemaal goed bij. Maar het is ook een korte afdaling naar de straten van Valois. En daar begint dan deel 2 van de klim naar de Galibier. Want dat is het natuurlijk eigenlijk. De Telegraaf is een opwarmer voor de Galibier. De kopgroep daar bijna aangekomen in Valois. En dan slaan ze daar linksaf. En dan gaan ze beginnen aan deel 2 van het grote drieluik van vandaag. De Col du Galibier. Radio 1 Tour Top 100. Nummer 9. Comme si je n'existais pas. <muchas> Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de sabbat. J'ai des haïts, j'apprends tout De grootste hit voor Sep Galet uit 1996. Dit was uh, Aisha. Danscontador ook op de Galibier, Gio. Ja, dat uh, kan die wel. Ja, het was in ieder geval Thomas Verclaire die wel wat dichterbij kwam door die afdaling. Maar zo gauw het weer gaat klimmen loopt die voorsprong weer op. We zien aan kop van het peloton daar rijden de mannen van Kedelle. het zijn de mannen van BMC. Die proberen het tempo hoog te houden. Maar waar de voorsprong van de contador en de zijne was opgelopen op Verclaire. Waar teruggelopen. tot ongeveer 20, 24 seconden is hij nu alweer opgelopen na 33 seconden. Krijgt naar Christian Coren, die ook al uit de kopgroep Wegvalt. die zat er nog lang bij en ik vroeg me inderdaad af wat hij daar nou te zoeken had. Hij kan zich beter af laten zakken om in ieder geval zijn kopman Ivan Basso bij te staan. Vijf man daar nog maar aan de leiding. Contador, Schlek, Itzagire, Costa en Riblon. Allemaal goede klimmers. Uh... We weten dat Costa in ieder geval al een etappe heeft gewonnen. De etappe die naar superbest ging. Ook Andy Sleck natuurlijk. De etappe van gisteren. Contador nog niks gewonnen. En Riblon en de man die er achteraan hangt in Die hebben allebei ook nog niks gewonnen in deze Tour. Maar Riblon won vorig jaar een hele mooie bergrit in de Pyreneeën. 35 seconden is het verschil met Feclair en Juan Antonio Fletcher. Die is ook weggevallen uit die kopgroep. En daarachter rijdt weer Johnny Hogeland samen met Jerome. Pino, ook Hoogerland, kon het tempo niet volgen. Meteen toen de klim van de Galibier begon zag je hem parkeren. Toen moest hij lossen en toen ging hij eraf. Jammer dat we er geen Nederlander bij hebben. In het peloton zie ik wel nog Laurens Stendam redelijk van voren mee rijden. Maar ja, het peloton dat rijdt inmiddels op een respectabele achterstand door. Die rijden die zijn wel wat teruggekomen. Die rijden nu op 50 seconden. En dan zie je Contador praten, onder andere met Costa. Van jongens, er moet wel iets gebeuren. Hè? En Slek wil het niet. Dat is uh, wat ik inderdaad zie als ik achterom kijk op dit moment in de straten uh, van... Uh, even kijken hoor, waar zitten we? In Leferne, 33,5 kilometer afgelegd. Even op een wat vlakker gedeelte. En aan het begin van de klim van de Galibier. Tempo gaat ook meteen omhoog. Tempo ligt gewoon hier boven de 50 kilometer per uur. En u hoort de, uh, ja, de consternatie om me heen. De politiemotoren met de sirenes aan. Want de diesel is vandaag een supertrein geworden, een snelle trein. De TCV hier op dit moment op het vlakken. De TCV heet Alberto Contador. Hij voert dat groepje aan hier in de eerste kilometers van de Galibier. La chronique du Tour. Voor een niet-klimmer betekent iedere bergrit een dag van overleven. Op tijd binnenkomen. Sommigen houden stiekem wel eens een auto beet. Anderen laten zich graag even duwen tijdens een beklimming. Maar Gert Jacobs maakte het op de Alp du West eind jaren 80 wel heel bont. Dat begon met een oproep op de radio. In die tijd werkte Jacques Chapelle voor de wereldomroep. Uh, en uh, dat vond ik natuurlijk goed. Want uh, ik had goed onthouden dat op de Alp du West... er staan echt wel 20.000 Nederlanders rood, wit, blauw, oranje geschilderd... En uh, ik denk van uh, al die gasten die luisteren gewoon naar de wereldomroep... want die uh, willen uh, horen wat de Nederlandse wielrenners te melden hebben. Dus ik zeg, Sjak jongen, morgen dan, uh, ga ik naar Alpe dan ben ik waarschijnlijk al ver achter, want dan heb ik al drie bergen beklommen... en ik wil zo graag de finis op tijd halen. Ja, zegt Chapelle tegen mij, dan moet je hard fietsen. Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Ik zeg, maar lieve Nederlanders, ik zeg, luister nu goed. Als ik morgen bij de half west ben en ik ben in bocht twee... de eerste, de beste Nederlander die ik tegenkom, die moet mij vastpakken. Ik zeg, en die moet mij dan gewoon duwen totdat hij bij de volgende Nederlander is. Dus ik zeg, ga maar een beetje dicht bij elkaar staan. Ik zeg, want dan hoef je niet zo hard te rennen, dan maak je één rij tot aan de laatste bocht en dan ben ik er zo. Chapelle zegt, "Je bent gek. Ik zeg maar, Jacques, als ze het morgen doen, ben ik een heel gelukkig mens. Maar de volgende dag, ik kom eraan jongen, en ik rijd in een groepje van man of dertig... Ah, joh, ik keek de wereld voor een doelzak aan en uh, ik zat echt niet meer fris erbij. Dus ik rijd halverwege die groep. Maar ik ben door bocht 1 en ik hoor over de berg Galmen. Hij komt eraan, hij komt eraan. Ik denk, deze is voor mij, hè? Dus ik maak een sprint naar de tweede bocht. Ik denk, als daar geen Nederlander staat die mij vastpakt... dan flikker ik ondersteboven, sta ik nooit meer rechtop. Maar dat stond ze, hoor. En ik ging van handje naar handje. Nou, bocht 3 en 5 zijn de stijlste bochten op de half Ik moest gewoon rem. Ik, ik, ik denk, wat gebeurt hier, jongen? Ik had gewoon een grote blad erop... en ik ga al die bochten doen en al die Nederlanders, jongen, mooi duwen. Ik was zo uit die groep weg. Ik kom op de finish. Mijn verzorger zegt, Get jongen, je ziet er fris uit. Ik zeg, ja, truc speciaal. Hij zegt, dat heb je goed gedaan. En verder er niet meer over gesproken, maar s'avonds zit ik weer te eten. Komt raarste al binnen. Hij zegt, Get jongen, wat heb je gedaan? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, jij weet toch ook wel... ...hij zegt dat er maar één berg is in de Tour de France... ...waar ze de tijd op meten van onderen naar boven. Ik zeg, ja, dat is de Alpe du West, maar wat is daar nou zo bijzonder aan, Jan? Nou, hij zegt, Gert, hoe is het nou mogelijk dat Janny Boejo je wint vandaag... ...in 42 minuten en 30 seconden? Hij zegt dat je twee minuten rapper hebt gereden als Boejo. Ik denk, nou, dat heb ik toch goed gedaan. Hij zegt, uh, ja, hij zegt, je hebt ook nog straf gekregen voor het duwen. Hij zegt, normaal is dat 30 seconden per duw, je drie minuten gekregen. Hij zegt, want die commissaris kon niet volgen hoe vaak je bent geduwd. Ik zeg, nee, Jan, dat klopt wel. Het was één duw van onderen naar boven. Hij zegt, je hebt ook nog 5.000 Franse frank boete gekregen. Hij zegt, maar Gert, kun je morgen de hele dag weer op kop rijden? Ik zeg, Jan, jong, ik ben zo fris als een hondje. Ik rijd morgen de hele dag op kop. Hij zegt, dan zal ik die 5.000 frank wel betalen. De beklimming van de Galibier. Hoe gaat het met de TVV van Contador? Ja, briljant hoor. Ze hebben elkaar gevonden. Andy Fleck en Alberto Contador. Want ze weten natuurlijk allebei dat ze groot belang hebben bij deze ontsnapping. Fleck eh, kan gewoon Cadel Evans losspelen voor die tijdrit van morgen. Contador wil gewoon wraak op alles en iedereen in deze tour. Natuurlijk ook op Andy Fleck. Maar in dit geval is het even een bondgenoot. En dan straks als de Galibier echt stijl wordt. Ja, dan vechten de heren het maar mooi weer onderling uit. Of misschien wel op de flanken van Alpe du West. Maar ik kan me niet voorstellen dat Contador... Dat door hier vrede meeneemt. Ik kijk weer naar het peloton. Ik zie Mollema daar ook ergens in het midden rijden. Maar het zijn vooral de mannen van Liquigas van Ivan Basso die het tempo hoog houden. Erachter een compleet treintje van BMC. Ik zag Jenkepie die zat daar ook eventjes bij. En die moeten dan het tempo hoog houden voor Evans. En nu de leidensweg van uh, Juan Antonio Flecha, die eraf is gegaan. De leidensweg van Leonardo Duque, die ook uh, eraf is gegaan. Die zien we nu allemaal opgeraapt worden dadelijk door dat peloton. Uh, die hebben we daar, Christian Koren, in de gezelschap van Thomas Veuclair. En Veuclair verliest tijd, we hadden gelijk hoor. 40 seconden is nu het verschil tussen de groep met Contador en Sleck en Thomas Veuclair. En die andere mannen, draai die nog een beetje mee. Nee, het zijn echt Contador en de net dus. Andy Slek voor de eerste keer dat hij overnam van Alberto Contador. Het werd zelfs genoemd op het officiële tourkanaal door Christian Hemzelf dat Andy Slek voor de eerste keer overnam van Alberto Contador. In Riblon en Costa zitten daar gewoon op de bagagedrager achter die twee op de flanken van de Galibier. Het wordt frisser en frisser. De bewolking neemt toe, komt langzaam en zeker over de top heen gezet van de Galibier. Maar daar zien we Alberto Contador aankomen. Nu weer Gio met Andy Slek in het wiel. Jazeker. En daar rijdt hij dan Alberto Contador met Andy Slek in het wiel. En Thomas Vuclair, ja, nog steeds met de van op hoor. Zoveel tijd verliest hij niet. Nou wordt hij even boos op een camera van de Franse televisie waar hij bijna tegenaan rijdt. Maar hij deed het toch echt zelf voor. Hij zwiepte zelf van de linkerkant van de weg naar de rechterkant van de weg. En meneer Vuclair, je vindt het altijd zo fijn als die camera's zo dichtbij zijn. Want altijd sta je te grimassen en sta je gekke bekken te trekken. En dan nu ineens is het de vijand hoor, die man met de camera. Ja, logisch. Op het moment dat het moeilijk gaat, is het ook erg lastig voor Thomas Verklerk. ...om maar vriendelijk te blijven. Daar zie ik het peloton. Het peloton dunt wel uit... ...maar het is nog wel een beste peloton. Tempo ligt hoog. Nu zijn het de mannen van BMC... ...die daar op kop rijden. En Robert G. Zink heeft moeten lossen. Robert G. Zink gaat eraf. Hoe is het toch mogelijk? Wat moet dit toch een verschrikkelijk gevoel zijn... ...voor die Nederlander... ...die in het begin van de Tour zo hard gevallen is... ...die toen uiteindelijk toch nog de schade beperkt hield... ...maar uiteindelijk door het ijs ging in de Pyreneeën. Hij rijdt een verloren Tour... ...en ook vandaag... Op weg naar Alpen de West is Robert Geesink geen schim meer van de man die die afgelopen jaar was. Contador en Sleck nog steeds mooi gebroederlijk vechtend op die klim van de Galibier. Vu de ma fenêtre, ik heb des bâtiments. En vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte postale, een aanzichtkaart uit de tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Ah, mijn petit edelwijs. <laughs> Jeroen, ik heb nog nooit een kaartje gekregen vanaf de Alpe dues. Zou dat vandaag kunnen? I ik, ik, ik ga hem je in ieder geval wel posten hier... vanaf de boulevard Rifnelle. Uh, klassieke aankomst uit de Tour. Altijd dezelfde streep op de Alpe dues. En ik ga je toch maar weer vertellen van avonturen. Avonturen van een volger, zal ik het doen? ja. Gisteren stond uh, deze wagen met regisseur Bram Gaillard... en technici Kees de Hoop en Wim uh, de feiter één kilometer onder de top van de Galibier. Hoger kon echt niet. Het was uh, vervolgens voor mij lopen naar die top... om daar de finish te zien met een zender op mijn rug. en uh, Het was niet zwaar, maar... Hm. Jij bent Wel toch heel lastig. Fit. Uh, ja, neem ik met mijn berenlijf dus naar boven. Maar met goede benen, maar ook een goede duim. Ik verzin dit niet, om het te zeggen met Sylvia Witteman. Liften naar de top van de Galibier. Er stopte een wagen van Skoda. Achter het stuur, Stephen Roach. De tourwinnaar van 1987, aanwezig voor het merk als speciaal gastheer. En zo kreeg ik op weg naar de top ook nog enige Engelse expertise van Stephen Roach over hoe Cadell Evans gevangen zat in zijn situatie. Net eigenlijk zoiets als nu, maar dan met meer pech. Nog meer... Van een volgersleven horen? Ja, graag maar. Ik vind dit wel zo'n chique lift. Daar ben, ik wel, daar ben ik wel heel jaloers op. Ja, ja. Nou ja goed. Gio die vertelde daar straks al iets over hoe ver het gaat. En hoeveel te ver het gaat. Eigenlijk is het een repeterend verhaal. Want elk jaar gaat het te ver. En dit evenement is te groot. En eigenlijk kan het helemaal niet meer. Maar toch vindt het plaats. Gisteren dus evacuatie vanaf... De Galibier. Ik ging rechtsaf op de Col de Lotterre. Daar stond een auto van de Deense televisie. Links op de weg. Een Belgische bus te blokkeren. Paniek en zorg en ergernis bij mensen van de organisatie. Met fluitjes en dingen. Nou, uiteindelijk lukte het. De Denen gebeld, auto verplaatst, bus weg. En daarna. Hè lekker gaan. Nee hoor. Drie bochten verder. Begin van een file van 12 kilometer. Op de rechte weg geldt. Niet doubleren, niet links over uh, links, links de file voorbij, wat vaak gebeurt. Er reed geen treintje met ploegleiders en politiemotoren, maar wel kwam daar een auto van uh, Festina, een van de sponsors, langs scheuren met een nog grotere auto van Festina. Nou, dat was te veel voor de organisatoren die ook in de file stonden. Die auto's werden met Meteen, meteen de rechtervielen ingesleept. De plak, de, hun accreditatie zag ik uh, van het raam gescheurd worden. En uh, erger nog, uh, door het open raam uh, werden dus de inzittenden beroofd... van hun accreditaties. En politie uit de karavaan begon ze doodleuk op de bon te slingeren. En zoals je weet, Dione, ben ik zelf reuzebraaf. Mm -hmm. Ik ben dus in die file blijven staan en zag na 12 kilometer de oorzaak... een tunneltje waar het hele zootje langs moest. Ook omdat er één agent af en toe een tegenligger doorliet. Nou ja, zo ben ik aangekomen bij Invernosk... waar ik had afgesproken met een goede vriend uit Utrecht... André Schwetz, literair antiquair. En het was bijzonder gezellig. Met hem ben ik vanmorgen ook nog uh, even naar een dorpje gegaan in de Alpen, waar de toer toch nooit zal komen. Het ligt onder de Deuzalp, dat uh, een goede herinnering is van Michael Bogert. En daar hebben we toch even rondgelopen. Saint-Christophe. eigenlijk een soort openluchtmuseum van het alpinisme. Met een kerkhof vol aandenken en plakettes van gevallen klimmers. En dan heb ik het niet over renners, maar bergbeklimmers en gidsen... die neergestort zijn... 3, 4, 500 meter gevonden in de sneeuw of gebroken op een rots. Dat serene kerkhofje is eigenlijk mijn aanzichtkaart van de Aalbdues Dione. Merci Jeroen. Nog even de groeten, mag je kort. Ja, de, de, de, de laatste Nederlandse tourwin, of niet tourwin, de laatste Nederlandse winnaar natuurlijk hier op Aalbdues: Le Bataaf Blonde Gertjan Teunissen op Mallorca. Groeten van Jeroen. Dankjewel Jeroen, Ademen. Ademain. Ja, nog iets minder dan 10 kilometer klimmen op de Galibier. Hoe is het met het geel van Veu Clergio? Het is nog steeds kwijt. Want Andy Schlek rijdt, virtueel in de gele trui, had maar een achterstand van 15 seconden op, uh, de, op uh, de gele trui. Maar ja, het blijft wel een beetje schommelen rond de 30 seconden. 33 seconden is het nu. En je ziet die Vuclair vechten. Je ziet hem strijden. Wat dat betreft verdient hij wel een uh, lintje of een orde. Ik weet niet wat ze hier in Frankrijk allemaal voor uh, onderscheidingen hebben. Maar dat zal hij toch zeker wel krijgen. Er staat een meneer in een heel mooi paarsjekje aan de kant van de weg uit de Jaris. En die doet maakt zo'n gebazen van, joh, rij eens een beetje door. Als ik Veuclaire was, zou ik stoppen. En zou ik hem eens even vragen of hij het zelf wil proberen op die fiets. Op die steile klim van de Galibier. Want ze komen hoger en hoger. Dat is logisch ook natuurlijk. Maar het wordt ook steiler en steiler. 34 seconden is het verschil. Tussen Contador, Schlek, Izagir, Costa, Riblon en Thomas Veuclaire, Die daar achter zwemt. Dan hebben we op 1 minuut en 37 seconden hebben we het peloton. Met daarbij de geklop. En dan hebben we daarachter nog eens een keer de gelosten hoor. Uh, Philippe Gilbert, uh, Robert Geesink, uh, Husoft, uh, Roach. Die zit er zelfs bij. Kevin is, maar die was al heel vroeg gelost. En ook de bolletjestrui van Jelle van Endert zagen we zojuist uh, lossen. Betekent dat hij die bolletjestrui zeker kwijtraakt. Die is hij eigenlijk nu al kwijt. Want Andy Schlek pakte acht punten op de Col Die Telegraaf. En is daarmee over de Belg die zo verrassend de bolletjestrui droeg sinds de Pyreneeën. Sinds die overwinning op Plateau de Bijen. Daar is hij nu overheen gekomen. Andy slekt dus nu virtueel in het bezit van het geel. In het bezit van de bolletjestrui. George Hinkepien rijdt op kop. Doet dat voor Cadell Evans. Want dat lijkt een verloren strijd. 1-38 het verschil. Sebastian. En Contador die het tempo aanvoert in de kopgroep. In dat maanlandschap als het ware waar we nu doorheen rijden. Op de flanken van de Galibier. Die, dat rotsgruis wat daar uh, van de Galibier naar beneden ligt. En daar kijken we naar. En we kijken natuurlijk naar Contador. Naar Andy Schlek, naar Hink Riblon en Rui Costa. Wat een voorrecht om vanuit naar deze positie deze schitterende etappe te mogen volgen. En dat gele vlekje van Thomas Verclair. Dat zien we daar in de verte ook om de hoek komen. Dat verschil, dat hangt dus rond de 30 seconden. Courage, courage Guillaume voor Thomas Verkler. Ja, hij rijdt er gewoon naartoe. Het is onvoorstelbaar wat Thomas Leclerc doet. Want hij heeft ze nu in het zicht. Hij zit min of meer op hetzelfde weggedeelte als de kopgroep van 5 met Contador en Schlek. Want hij ziet ze gewoon 100 meter voor zich rijden. En dan lijkt het alsof hij er gewoon naartoe rijdt. We zien het verschil weer oplopen na 30 seconden. Natuurlijk, het gaat langzaam op zo'n klim. Maar ik kan me het haast niet voorstellen. Leclerc houdt ze gewoon in het zicht en komt dat door. Die moet nu toch ook denken, hoe is het mogelijk dat die man in het geel, dat die zo'n sterk lijf en misschien nog wel een veel sterkere geest heeft, dat die ons gewoon bijhoudt, terwijl wij ontketend zijn, terwijl we al die grote mannen op achterstand hebben gezet. Nu gaat Verclair weer zitten, nu wordt het weer zwaar, maar dan zie je weer op het moment dat hij gaat staan, handen onder in de beugels, jawel, dan zie je gewoon wat voor kracht het hem kost. Thomas Verclair in achtervolging, ja jij moet hem zien komen, was. Zoals... Ja, we zien ze in één shot als het ware om maar eens een cameraman-term te gebruiken. Het groepje van vijf, wat nog altijd wordt aangevoerd door uh, Alberto Contador... gaat nu ook weer eens een keer staan op de pedalen... met die uh, schouderbeweging van links naar rechts. Hij keek even naar rechts in het gezicht van Andy Slek... maar die bleef even in het wiel zitten van Alberto Contador. En daar komt Thomas Verclair om het hoekje gereden met Jean-René de manager in die auto, daarbij, daarachter en er veel ernaast... Die... Die moedigt hem aan tot, uh, tot, weet ik het wat, 29 seconden horen we nu. De Fransen op de Tour Radio worden gek. Want Thomas Verkler breekt voorlopig niet. Hij blijft in de buurt van de groep Contador Andy Slek. Tot half 7 op Radio 1, Radio Tour de France. Radio Tour de France.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 Fighters met plage. Vlak voor vieren willen we nog even weten... de stand van zaken op de Galibier Gio. Vier man aan de leiding. Izakire is eraf gegaan. De man van Euskaltel. Contador, Slek. Costa en Riblon zijn de vier man op de steile band van de Galibier. Dan Izakire en dan inmiddels alweer op 41 seconden Thomas Verclair. Nu wordt het gat groter en groter. Hij reed hele stukken op het buitenblad. Hoe is het mogelijk die gekke Fransman? Maar nu gaat hij tijd verliezen. Verclair op 43 seconden. Het peloton op 1 minuut en 51 seconden. Ja, en in dat peloton, dus nog steeds Cadel Evans, die aan het begin van deze etappe al materiaal pech had. Straks, na vieren, gaan we verder met deze fantastische etappe. Er staat nog wat te gebeuren. Dan zitten Aardvierhouten en Tom van het Hek hier. Ik wens u een hele fijne middag. Graag tot morgen. Groet voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Morgenavond van 7 tot 9 presenteert Radio 1... het Radiolab 2011. Ga voor alle informatie naar radiolab.nl... en luister morgenavond tussen 7 en 9. Het Radiolab 2011. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Anita Witsier... In KRO Memories laat ik vroegere geliefden elkaar opnieuw ontmoeten. Maar als de KRO niet genoeg leden heeft, kunnen we geen KRO Memories meer maken. Word daarom nu lid van de KRO voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar KRO.nl. Dankjewel. Vandaag feliciteert de Toyota Auris... ...Dana de Vries, die start als communicatiemedewerker bij de gemeente Tinarlo... ...Harold Brussen, die veel zin heeft om als teamleider te starten bij Cervex PV... ...en Bastiaan Maas, die erg blij is met zijn nieuwe baan als researcher bij Winkel. Veel succes! Nieuwe baan, mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Het is zomer, tijd voor ontspanning